mensen Peters met het NOS Journaal. De duizenden inwoners van Meersen, Bunde, Valwames, Brommelen en Geul in Zuid-Limburg mogen weer terug naar huis. Ze werden gisteren geëvacueerd vanwege de dreiging van overstromingen. Ze moesten vertrekken vanwege een gat in de dijk van het Juliana-kanaal. Het gevaar van een dijkdoorbraak is volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg inmiddels geweken. En verder hebben de veiligheidsregio's in het zuidoosten vannacht geen grote incidenten gemeld. De situatie met hoogwater in Venlo is stabiel, maar nog wel spannend, zei de burgemeester eerder. Gisteren werd daar het ziekenhuis ontruimd. De veiligheidsregio denkt dat de hoogste waterstand bij Venlo inmiddels is bereikt. De hoogwaterpiek duurt daar waarschijnlijk tot morgenavond. In de Duitse deelstaten de Rijnland-Pals en Noord-Rijn-Westfalen is het dodental opgelopen tot minstens 133. In Rijnland-Pals zijn zeker 90 mensen omgekomen en in Noord-Rijn-Westfalen tenminste 43. De 90 doden in Rijnland-Pals vielen in de zwaar getroffen regio Aawaila. Ook zijn daar meer dan 600 gewonden. Gevreesd wordt voor veel meer doden. Er worden nog honderden mensen vermist. De moord op misdaadsjournalist Peter Erde Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zei de hoogste baas van het Openbaar Ministerie van de Burg in Nieuwsuur. Hoewel het onderzoek naar de verdachte en de moord nog volop loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridoan Taki. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B. Hij is de kroongetuige in deze zaak. De OM-baas benadrukt dat er ook andere richtingen nog worden onderzocht. Een mensenrechtenorganisatie heeft bij een rechter in El Salvador een aanklacht ingediend tegen 26 militairen voor de moord op vier Nederlandse journalisten in 1982. De militairen zouden een hinderlaag hebben opgezet die de Nederlanders fataal werd. Het viertal maakte een documentaire over de burgeroorlog in El Salvador en werd door militairen opgewacht en doodgeschoten. Het weer in het zuidoosten is het nog wolkenvelden. Geleidelijk breekt vanuit het noorden de zon door. De rest van de dag is het overal zonnig en dan wordt het zo'n 25 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen knooppunt Raasorp en knooppunt Velsen een file met een kwartier vertraging. En de ring van Amsterdam, de AT Noord, is in beide richtingen dicht. Er is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot middernacht. Het verkeer kan omrijden via de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toebak leeft. Zeker Toebak leeft op de radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeft. Oh, dit nooit op. Nou, dat is even afwachten. Maar uh, ja, misschien moeten we gewoon dit maar even uh, over ons uh, afroepen. Rain, rain, go away, go away, rain. En misschien moeten we met z'n allen gewoon een uh, regendans maken. Precies. Wat er heftige foto's vandaag in de krant. Ik heb er eigenlijk kies niet eens mee bezig geweest. maar vandaag gekeken in de Telegraaf. Ja, het Op het heftig... nieuws en vandaag gekeken. Wat de fuck zeg? Ongelooflijk. Nou, alsof we in, uh, in, in die eilanden zijn in Azië waar je af en toe die uh, overstromingen hebt, weet je wel. Ja, in Duitsland gewoon echt, echt complete dorpen bijna gewoon weggespoeld. Ja. En dan, dan hier in Nederland, in Maarten geloof ik hè. Het gat is dicht. Dat is het goede nieuws. Oh. Je ziet de zandzak hierachter. 3000 zandzakken heeft de Defensie hier vanmiddag neergelegd. Ja precies. En ik zag uit andere gebieden van Nederland ook allemaal uh, wat beelden. En dan, uh, dan weet de, presentator, de presentatrice van het 8 uur die zegt dan even dit. Ja, we gaan naar verslaggever Nicole Lefever in Roermond. Ja, we zien dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen en mensen zijn geëvacueerd. Uh, maar het lijkt er toch op dat het tot nu toe meevalt. Of... Ja, zeker. Nee, alleen mijn caravan staat er bovenaan toe helemaal onder water. Echt ongelooflijk. Echt complete straten zijn weg. Nee, het valt verder wel mee. Ja, dat kan je dan zeggen als je eerst Duitsland te laten zien. Dat kan wel. Ja, dat is, dit is ja, wel. Ja, ze hebben natuurlijk wel heel veel doden in Duitsland. Hè? Over de 100. Ja, 120 of zo Boah, het gaat Zo. Maar daar zie je ook gewoon dat complete huizen verplaatst zijn. En ja. echt straten weg zijn. Ik denk van, hoe liep het vroeger ook weer? En dan zie je nou het fotootje van bovenaf. Met die drones natuurlijk vaak gemaakt ook. Uh, en je ziet verschillend. Je denkt, oh ja, het was een heel klein riviertje. Schattig om daar aan te wonen. Mm -hmm. Niet meer doen, hè? Nee. Niet nee. meer doen. Ja, nou, ik had nog. Uh, ik was Dit voorjaar was ik in Limburg. Ik zei, van nou, hier ziet het tenminste flink boven de zeespiegel. Ja. Dus dan ben, ben ik al veilig voor de zeespiegelstijging. Dan wil ik daar wel zitten in plaats van uh, hier uh, langs, uh, langs de zee. Ja. Ik en, ben... uh, maar ja, ik ben er een beetje van teruggekomen, geloof ik. Ja, dat water blijven zo ver mogelijk bij vandaan. Dat is echt. Uh... Ja, je moet zo goed nadenken voor je inderdaad ergens een huis koopt. Niet denken, oh, wat een leuk huisje. Wat... Groen allemaal eromheen en dat leuk, dat kabbelende beekje. Ja, ja. Ja, dat oh, beekje moet... kan wel heel erg worden, ja. Ik heb echt zo'n huis waar je eerst een paar trappen moeten uh, opkomen. Mark zit natuurlijk helemaal goed. Hij zit echt 10 uh, tiende verdieping of zo, is dus ja. lopen in zijn flat. Ik zit uh, in drive in woning, dus ja, mijn slaapkamer gaat er wel aan. Maar mijn woonkamer blijft dan droog. Althans, als het niet zo hoog komt natuurlijk, hè. Ja, maar wat ik het ergste vond, uh, de, de, de, de, de ergste opname... Wat is het, het is voor mij dus dat ik die caravan zag. Ja? En die dreef daar. En toen op een gegeven moment, en die stroom was zo hard. En toen kwam er dan een brug. En dan ging hij even onder. En werd hij gewoon alsof het in een scherder was. Vrug, weg was hij. Ik ja, ja. denk, oh, weet je. Dat is je die caravan. Je hij was net huis... zeiden ze ook maar het nog. is natuurlijk gewoon een spa spaanplaat, Nog niet eens spaanplaat volgens mij. Ja. Allemaal karton. Maar, maar zo hard gaat Heb het Heb je dat water... de andere vandaan nooit meer voor de geest gehad? Dat ze achteruit gingen rijden met een caravan erachteraan? Ja, ja. Nee, ik heb doorgesteld met André van zo dat ik met dit zou hebben... Uh, dat liedje steeds van zandzakken voor de deur. Ja, ja dat is het zeker wel. Nou, Rutte moest er ook nog iets over zeggen. Dus dit is de klimaatverandering in beeld? Waar ik niet voor ben, en dat hebben mijn collega's... in Duitsland en België ook niet gedaan... is van die sweeping statements, een dag nadat we... In deze ellende staan. Maar ik denk dat je hier wel uit kunt afleiden dat er echt iets aan de hand is. Laten we daar gewoon met elkaar maar heel duidelijk over Het is wel duidelijk. Nieuw, ja, ik ben wel nieuwsgierig of de ne, ne, natuur- klimaatontkenners wat die nu gaan zeggen. of zijn die allemaal net even op vakantie? Ja. ja, die hebben altijd gezegd: ja, het water komt wel vaker omhoog en de temperatuur gaat ook wel eens vaker omhoog. Dat is toch nergens druk om te maken? Dit zijn toch echt duidelijk een serieuze beeld, hoor. Echt waar. Goed, straks onder andere Zandvoortse berichten. Leuke muziek en hier dan ook een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Weer eens even geinige muziek van de American Artists. Best of my life. Dan kom je daar nog bij natuurlijk eigenlijk. Het heeft natuurlijk helemaal niks te maken met het water ook natuurlijk. Hè. Het heeft natuurlijk te maken met Jolande, die was namelijk gisteren jarig. Ja. Ja, en was het ook de beste dag van je leven? Nou, het was wel een gezellige dag. Ben je nou al 60 of niet? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ja. Eén dag pas, hoor. Eén dag, dag pas 60. What the fuck? Ja, heb je, nou, heeft iemand gewoon een toespraak gehouden? Want we bij, bij Jos, die werd 60. En daar, een vriend van mij. en daar werd echt, Die kreeg een later aangeboden. Nou, er kwam echt alles uit de kast, hoor. Echt waar? En je denkt, van god, verdorie. Nee, oh, helemaal niks. Het ja? is wel gezongen voor me, dat wel. Oh, dat is wel en, mooi. Maar we waren, het was ook niet heel druk. Maar het was heerlijk in de tuin. Ik heb hele mooie bloemen gehad. En... En een, een borrelbon en weet je, dat soort dingetjes. Een borrelbon? Ja. ja, die heb je meteen weggegooid. En, en een barbecue. Oké, okay. oh, dat is dus, wel prettig. Uh, ja, dat is wel leuk. Dus dan gaan wij wel een keertje lekker uh, barbecueën. Ja. Dus uh, ja, nee leuk. Het is altijd uh, gedoe. En dan, dan heb ik een paar nachten ervoor wakker gelegen. Van, misschien moet ik maar uh, een plank bestellen hier. Een warme en een koude plank bij uh, een plaatselijke... Uh, Wat? Plank? plank. plank? Met, uh, met, met tapas en dat soort dingen. En warme achteraf, ik heb gewoon een hartige taart in uh, genoeg van zijn kaastaart is alles na nou, het. En niet. Een warm en koude plank. Sorry, ik blijf er even behouden. Ja, ja, een warme plank. Een warme plank is bijvoorbeeld met tapas met van die gevulde champignons. En la oh, ja. uh, uh, en lalala. Allemaal van dat soort dingen. En dan uh, en dan een uh, uh, koude plank is dan met allemaal van die uh, gesneden. Prosciutto heet het zo. Dat is trouwens dus die uh, Spaanse vleeswaren. Oké, okay. kijk eens. Je weet wel wat dit is, uh, dit is Je kent tapas toch wel? Tapas. Ja, ja. Maar ik, dat uh, eet jij niet volgens mij. Nee, er zit volgens er mij. Kruiden in, of ik toch? moet die wel zomaar niet in steken, mond steken. Joh. Dus dat, af, dit ziet er ook leuk uit. Je weet niet waar het geweest is. Blijf er eens vanaf. Nou ja. Ja zeg. Een <laughs> heerlijke dadel met een, een spekje erom en dat is dan gebakken. Ja. En dan, uh, dan, dan gaat die structuur van die dadel veranderen. Ja? Want ik vind het dader normaal een beetje, beetje taaiig, weet je wel. Maar ja. als je die pakt, dan wordt die. Uh... Heel, heel erg lekker. Zeker okay. met een spekje eromheen. Zeker. Nou goed, ja, pas later kwam ik in de kast op mijn werk. En daar stonden een paar vrijwilligers in een kring. En die hadden een glaasje in hun hand. En dat glaasje vond ik zeer verdacht. En ik had: op... Wat zijn we aan het drinken, jongens? Het is nog geen koffie, gaan we nog wat doen. Ik bedoel, vrijwillig betekent toch niet vrijblijvend? Nee, zonder gekheid, ja, dat heb ik niet gezegd hoor. Nee, het is natuurlijk die tas blijft. Dus een ook weg, snap ik. Maar uh, uiteindelijk uh, zeg ik: wat heb je in je hand? Dus ik ruk, dan zou je die handen van. Toen keek ze een beetje schuldig. Ik ruik er en ik denk, dit is. What the fuck? Wat is dit, joh? Dit is gewoon whisky! Nee, dat was pruimen. Jenever. Uh, Genever of, of zoiets. Dat kwam uit Polen vandaan. Nee, oh. uit voormalig Joegoslavië. Daar kwam hij vandaan, oh. deze man. Sliwowieks of zoiets? Ja, ah. die stond echt daar te nippen met z'n drieën, met z'n tweeën. Oh. En, zei, en die cliënt, wat drinkt die cliënt? Nou, oh, die had gewoon een limonade. Oh, oké. Okay. Die deed gewoon voor de show, deed hij mee. Oh, oké. Okay. Maar goed, ik heb er ook een paar. Hij zat dus heel gezond, maar zocht eens een klein neutje van achterover te slaan. Dat is goed. Uh... Ik zeg, nou, ik weet niet hoor. Nou ja, het ontsmet en misschien heb je daar nog een mindere. Een uh, dood vogeltje in je, in je Ja precies, mond, als je een zwerende wond hebt, kan je dat eroverheen gooien. Ja. Dat alles op ja. <lacht> Gebruik, nee, moet je moet je niet optrinken. Gek. Een voor, wond. Puur voor het ontsmetten, meer is ja. het gewoon niet. Goed, we kijken vandaag in de Telegraaf. Hoop over de, de waterenoot natuurlijk. En maar er zijn natuurlijk ook weer mooie foto's van ons uh, huis, huis van Oranje. Ze zijn natuurlijk weer gefotografeerd. En wat zijn die meiden groot... Gewoon hè? Nou hè? Ongelooflijk ja. gewoon hè? Ja, ja, ja, ja. Adriana was geloof ik de, de, de populaire, die had ook een jurkje aan. En de middelste, je hebt Amalia. De middelste ben ik even kwijt, hoe die heet? Alexia. Alexia is het, denk ik, ja. Nee, of is dat de, de middelste was altijd de mooiste, maar het verandert natuurlijk ook weer. Die, gro ja. met die groene broek, die, die ik een beetje underdressed van ikzelf. Ja, ja. ja. We we een beetje wel, underdressed. Zou er we wel iets leuker uit de Ja, dat is sowieso. Maxima stond op de achtergrond. Die dacht van, oh ja, nou die drie meiden worden ook steeds groter. En zegt, uh, onder andere werden alle vragen beantwoord over uh, diversiteit, over uh, personeel. Hoe ze dat aannemen in het huis, natuurlijk. Oh. En of hij nog een beetje betrokken is wat er in de wereld gebeurt. Want ze zijn natuurlijk ook een beetje op vakantie. Hij zegt er wordt regelmatig ingesproken door Rutte. Wat er allemaal over zich afspeelt. Ze noemde ook alles wat er speelde. Peter Erdenvries en Zuid-Limburg. In, in rampgebieden. Ze waren erg betrokken allemaal bij alle vragen. En het grappige, op een gegeven moment werd gevraagd: wanneer uh, heb je nou echt een rustgevoel? En wanneer heb je nou echt vakantiegevoel? werd gevraagd aan. Uh... Willem-Alexander en Willem-Alexander zeggen... nou, als we, met, uh, als we op vakantie zijn en met z'n vijven... als hij met z'n vijven in de... oh nee, met z'n vijven in een boot zit. In zijn grote, dure speedboot. Is, dat is vakantie vakantiegevoel. Met z'n vijven. vijven. Vijven, met z'n vijven. Maar heeft hij dat ja. nooit met de groene draak dan? Als hij daarmee vaart. Daar heb ik hem nooit over gehoord. Die, hij wilde die speedboot hebben. Ja, ja. <laughs> Misschien wel is dat gewoon een, een automatische reactie... op die groene draak. Een, de groene draak is dan ook zo be, zo'n bejaard antiek... Ge... Een draak van een boot. Weer ook weer. Dat is echt zo'n... Ik bedoel, Waar, daar gaat water ook in beweging komen. Dat, echt, dat slurpt gewoon geld. Ja. Die boot. Rekening. Ongelooflijk. Nou goed, het is leuk om te zien om uh, die meiden zes groter te zien worden. En uh, willem alexander Je zie gewoon dat ze echt, echt zo blij zijn met die meiden. Dus dat is wel weer grappig om uh, te zien en te ervaren. Goed, straks de het berichten. Weer eens even de nieuwe van de vaccins. inside your But not related. The morning hit me like a violent crime would. I cried for help and all my time just stood there. I want attention on one dimension. Just do the moonwalk, right out of small talk. I can't apologize with no thesaurus. Why go for beers when those people bore us? Oh, I want live inside your headphones, baby. Americana Loved by Nirvana headphones, baby. I want to be inside your headphones, baby. Ja, leuk. Altijd lieve woordjes tegen haar zeggen natuurlijk. Is nog wat anders dan? Ik wil je in een doosje, ik li liever in een doosje willen doen. Je bewaren, heel goed bewaren. Heel goed bewaren. Oh, maar ja, als ja, je uh, in je uh, headphones wil zitten, dan word je de hele tijd geïndoctrineerd. Donald doet, dat, Jones. Ja, maar dat doet de Ayatollah, hè? Zo, de Continu komt indoctrineren. Dus ik vind het eigenlijk of. helemaal niet zo'n leuke titel. I Wanna Be In Your headphones. Oké, okay. jij komt bij de Altoja meteen kom je uit. Ja, omdat iemand continu jou uh, okay. zit te beïnvloeden. Ja, precies. Daar wil je eigenlijk helemaal niet goed van, toch? N nee, dat snap ik, maar ik had die snap niet helemaal gemaakt. Oh, nou, ja. Ja, goed. maakt zet ook helemaal niet uit. Iedereen heeft zo fantasie bij mm. muziek en dat is leuk. En uh, goed, straks onder andere ook de muziek van uh, Claire Rosencrantz. Nou goed, we kijken even naar de rare berichten in de wereld. Ja, want het is nog geen uh, bericht. Ik dacht nog wat Nee. Was, nee. hier op tien over half drie. Gewoon een beetje, en, een, uh, beetje teasen. tien voor half negen. Ja. Dus, uh, nou ja. uh, het schijnt dus dat in de gevangenissen... Uh, steeds vaker duimtelefoons opduiken. Duimtelefoons? Ja, Het oh. zijn uh, telefoons die niet groter zijn dan je duim. Echt waar? En bij een grote doorzoeking in de penitentiaire inrichting in Sittard... zijn verschillende duimtelefoons aangetroffen... En ze zijn gevonden door de zogenaamde telefoonhonden. Die zijn dus uh, gespecialiseerd in het opzoeken het... van duimtelefoons. Wacht, waar heb je dit gevonden? Wat is net zoals met het bericht over die vrouw die een teeling kreeg? Klopt het wel? Ja, dat is de vraag. Nou, is de vraag. Het, het ziet er wel goed uit, denk ik. Ja? Duimtelefoons. Maar, uh, ja. En die, waar kan je die mooi stoppen? Nou, daar heb ik zelf mijn fantasie wel over. Ja, zo krijg je ze natuurlijk naar binnen. Makkelijk. Geen punt. Nee. Maar het is dus wel wat ze, ze mogen alleen gebruik maken van de gevangenistelefoon normaal gesproken. Hè? Uh, nee. ja? Gevangenen, gedetineerden. En uh, Want de gesprekken die ze dus, uh, dan maken, die worden bewaard en meegeluisterd. Dus je hebt ook geen privacy ook dus, hè? Nee. Ik snap het wel. Dus uh, ja, die, die duimte ervan worden dus regelmatig naar binnen gesmokkeld. En uh, er worden regelmatig dus sweep actions gehouden, doorzoekingen. En uh, ze houden het uh, soort acties regelmatig. En dan gaan ze onaangekondigd gelijk, bam, tien cellen in en uh, stil tegen de buurt. Oh ja. En uh, weg. Ja, en. Uh, en nou, doe alles maar even. Uh, maar ze worden dus over de muur geschoten met tennisballen of via het bezoek binnengesmokkeld. Dus wanneer ze helemaal binnen zijn, zijn ze lastig te vinden. Ik wil daar toch wel eens foto's van zien van zo'n ja. duimtelefoon. Ik zie er meteen al een duim voor. En denk, maar, maar, jeetje, het is toch wel lastig om een nummer te draaien. Maar misschien kunnen ze, hebben ze gewoon één, één lijn. Maar wel wat verrassend is, ze schijnen dus in de gevangenis wel apparaten te hebben. waarmee ze GSM-signalen kunnen opvangen. Ja? Nou, we checken ze wel. Maar die duimtelefoons die zijn dan vaak uitgeschakeld. Hij dus zou al heel af te worden even gebeld. Yeah. Een opdracht, een liquidatie, uh, doorgegeven. Ja, oh ja. Dus, welke uh, zoon? Ja. Ja. Maar ja, de telefoonhond schijnt dus echt uh, een bepaald bestanddeel in de telefoon te kunnen ruiken. En echt daardoor, waar? Ja, ik vind het wel fascinerend. Yes. Ik, ik ruik dat dus je een bericht binnen hebt gekregen. En de heer Bram van Dijk van Bright, die testte eerder al een mini-telefoon En ze huh? blijken behoorlijk handig. Hij, zegt, hij zei al tegen Edith NL van nou, we hebben al wel één getest. Ja? Want ik wil mijn smartphone eigenlijk wat minder gebruiken. Maar je kan er verrassend goed mee bellen. En ook sms'en. En hij heeft er zelfs een spelletje op kunnen spelen. Dus ze zijn heel praktisch. Maar de microfoon zit wel een beetje ver van je mond. Omdat die zo klein is. Maar hij werkt, werkt goed. Okay. Ik vind het wel een leuk bericht. Ja, en duimtelefoon. Klinkt, klinkt wel Waar top. zit hij ook alweer in mijn tas? Even zoeken. Ja. Nou, Volgens mij ja. moet je die dingen gewoon altijd aan je oor houden. En dat, daar heb je ook al van die oortjes voor. Ja. Ja, dat is een beetje hetzelfde idee. Nou goed. Nou, Ik kan natuurlijk... Een uh, oorbel hebben, een lange oorbel. En dan zit lange... daar die telefoon uh, in. Oh, ja. Dan kan ja. je het verleden Jij... voor je mond te houden. Je hebt meteen al gewoon een fantasie hoe het allemaal in, uh, in gebruik moet worden genomen. Ja. Zeker. Nou, Rosencrantz. Uh, Nieuw de radio. Ik keep it's myself, my parents. Think of not like everyone knows. Like they could catch me in a lie, they say they're able to tell. But I'm partying with my friends, that's a random hotel. They were sneaking the window on a Sunday night. I do it on But that's obvious. I don't wanna lose my trust, but I do it so well. 'Cause I'm partying with my friends at some random hotel. down on in, it ain't been in. It. I'll write a story that I'll sit on a shelf about me partying with my friends at some random hotel I'm sneaking up the window on a Sunday night I do it on a Friday, but that's obvious I don't wanna lose my trust, but I do it so well Cause I'm partying with my friends at some random hotel Yeah, yeah it's a little fun. eigenlijk wat ik het eens vind. Nou ja. Waarom dan? Oh ja, het lijkt allemaal op elkaar, hè? Deze Claire runs En ze heeft een EP'tje uit... met een aantal, num aantal nummertjes 6 of zo geloof ik. Six of a billion... Hotel heet het. En uh, daarvoor had ze namelijk de, uh, Frankenstein. Het is allemaal precies dezelfde toonsoort. Ik vind het zo absoluut leuk. Dit soort muziek Ja, grappig gewoon. Goed, is Toebak op de radio. Vandaag gewoon weer de oude bezetting. Omdat uh, de jonge generatie... had gisteravond ook een feestje. Ja. ja. Die had ik ook. Maar ja, ik leg dat op tijd in bed. Ik lag vroeger in bed dan normaal. Oh. <laughs> omdat ik gewoon zo moe was van... Want... Het bedienen van de gasten. Je staat veel op je benen. Precies. Je bent gewoon eerder in het bed gegaan en de gasten zijn nog diep in de nacht nog. Je je, vanochtend heb je ze nog. Nou, ga nou maar van mijn trein af. Ja, nou, mijn zus die sliep bij mij en mijn vriend ook. Maar ja? ik, ik, op een gegeven moment had ik zo, ik zeg, ik ga nu naar bed. Ik, zeg, ik ben zo moe. Echt ja, waar? Ja, die zijn ja, nog blijven hangen gewoon. Ja, twaalf of zo ging ik en uh, zij zijn nog even blijven kletsen. Ze waren toch nog niet uh, uitgepraat. Nee. En ik was echt zo van, hoe noem je dat? Ik lag echt voor Pampas gewoon. Gewoon okay. moe. Voor pampers liggen. En dat, ja. daar komt, is dat de uitdrukking? Komt je dan voor het eiland ligt En daar is een groot geschut, altijd vroeger? Ja. ja. Nou, het schijnt niet zo te zijn, geloof ik. Had het had toch een andere betekenis voor pampers liggen. Nou goed, maakt het ook allemaal niet uit. Ja, we hebben het over geschiedenis straks in het tweede gedeelte. Vindt het radioprogramma nu nog niet, natuurlijk. Hè. We kijken nog even in de krant. En het is flink bladeren om te kijken van... We hadden vroeger ook nog een coronavirus of zo. Wat oh, zit dat ja. in godsnaam. Wat zit daarmee? het ook alweer, Peter? En de Friesen, landen en wat een klimaat. En wat gaat het allemaal over Zwarte dagen, of straks natuurlijk iedereen die wil op vakantie. Naar waar naartoe? Nou, uiteindelijk ik vond ik het ergens. 11.000 nieuwe gevallen van corona zijn vastgesteld. Vanaf donderdagochtend tot met vrijdagochtend is er weer geteld. En er zijn 11.363 mensen weer positief getest. Ik zie niet hoeveel mensen er zijn opgenomen in het ziekenhuis. Maar het, eh, het getal, het reproductiegetal, is nu echt nog nooit zo hoog geweest. 2,9 is het. En dat is uh, ja, verontrustend. Maar het zijn dus ook alleen maar jonge luid die momenteel de coronavirus krijgen. En die gaan nog niet zo echt heel snel naar het ziekenhuis. Is het ja. nog steeds 2,9? Want het gaat echt uh, per, uh, het gaat gewoon door het, per dag, hè? Door het plafond. Ja, ik zal, ik zal en hoeveel mensen zijn gevaccineerd? 18 miljoen. 18 miljoen prikken wow, zijn er. Gezet. Dat is wel heel snel gegaan, moet ik ja, zeggen hoor. Ja, ik, bedoel, uh, ik ben even een tijdje bij de. de, de nou, de wappies vandaan komen, dat wil ik ook wel niet. Want ik vind dat ze wel goed kritisch kijken naar de wereld. Maar ik ben even een tijdje niks gevolgd. Maar uh, je moet maar eens kijken weer bij Maurice de Hond. Kijken hoe die kritisch er tegenaan kijkt. zie je vast allemaal wat, wat bedenkingen bij allerlei cijfers. Nou, dus is die wel de goed? laatste waarde van het reproductiegetal? Ja. Is uh, 16 juli. Maar ik moet. Ik, ik zie, oh je, 2, 2,91 zijn? Ja, ja, dat is weer even klein. Jij ja, zei net 2,2. Nee, 2,9 denk Ah, oh, nee, Wauw, dat is wel nou heel veel hè? Dat is heel veel. Dus, dus dat uh... 1 besmet persoon of 100 besmet personen hebben 291 gevolgen. Ja, dat gaat rap. Dus nou goed, je merkt het wel aan het weer. Je merkt het aan allerlei dingen. Ook het gevaar op, op straatje kan zomaar neergeschoten worden. Blijf binnen. Blijf op de bank. En ook in huis niet te veel bewegen. Maak daar afspraken over. Want binnen gebeuren de meeste ongelukken. Rukken uh, noemen wij. En dus wij zorgen voor de, de juiste aanwijzingen. En muziek natuurlijk. Ja, zeker weten. En, nou, ja, dus nou, en hebben wij nog leuke artikelen ja, over? Ja, zeker. Ja, er is een winkeldief uh, betrapt in Schijndel. In Schijndel, ja. Vorige week waarschijnlijk, als zaterdag. Eh, want het ligt ook ergens in Limburg, toch? Schijndel, Brabant, Limburg. Oeh, idee. Maar, ja, maar daar uh, dit is een van de jongste winkeldieven ooit. Een kind van zes jaar oud. Jezus, krijgen we dat weer. Ja, ja, ja. ja, ja. De, de wijkagent uh, liet het weten van... Uh, de jongen die was direct geconfronteerd met wat hij had gedaan. Hij had zijn rugzak volgestopt met blikjes fris. Snoepgoed en andere versnaperingen. Ja. En uh, het manneke werd thuis afgezet. En de agenten zijn samen met zijn moeder in gesprek gegaan. En hopelijk een goede les. Oh, zes maar, jaar oud. Maar ik herinner me... Ja, Wacht, daar komen ze hoor. Ik zie daar een kind iets met die zijn handen weglopen. Hoe oud is hij? Drie. Jezus, het begint ook steeds vroeger. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar ja ze denken dat alles maar kan hè, in deze maakbare... wereld. Ja, maar dat vind ik zo'n gelul altijd gewoon. Het is helemaal niet waar. Gewoon, je weet helemaal niet het verhaal hierachter. wordt meteen wel uitgepakt dat een grote criminelen nou, is. Nou, zie je hier, toch is er niks niet. bij. Maar kinderen die denken ook van... Uh, uh, uh, ik wil dit man. Ja, hoor jongen, hier heb je het. Ze krijgen, ze krijgen veel. Ja? En ik weet dat. Ik was op een gegeven moment in een vlindertuin. Dat hele mooie. Uh, met allemaal vlinders en toestand. En ja? er was een hele mooie stuiterbal. Zo'n doorzichtige. Ja? Met vlinders erin. En toen we zijn we buiten. Diegene waarmee ik mee was, die zei tegen mij: van, Hij heeft die ene bal meegenomen hoor. En wat? Hij heeft die bal meegenomen. Ja. Ik zeg: Waar is die bal? Ik zeg: We gaan het terugbrengen nu. <laughs> dus ze gingen het terugbrengen. En hij kreeg een preek. En die vrouw vond het geweldig dat ik hem terug liet brengen. Ja. En toen waren ze, nou zullen we gaan? Ja, we gaan weer. En hij pakt gewoon die bal en wil weer weglopen. Ja. Ja, hallo. Ja, ja, ja. Hier die? is toch wel echt een, echt een duidelijke aanwijzing. Nou, wacht even, dat verkeert een knopje. Nee, ik dacht dit van. Mm. Oh, ook te hard. Nou, dan weet ik het even ja. niet. Misschien ben ik ook zo'n oude heb die ook het goed keer, doet. Toen had huh? hij een, een chocolade-ei gestolen. Ja? En toen zijn uh, we weer naar die winkel gegaan. En toen heeft hij een chocolade-ei kopen van zijn gehad. en weer teruggeven. Zo. Kijk. Of voetkundig verantwoord. Ja. Maar ja, of het echt geholpen heeft, het, uh... Dat is altijd maar afwachten. Dat is altijd maar afwachten, ja. In de toekomst. Goed, straks is antwoord te berichten. We eerst maar even Walsburg, Net als beentje commute. Well, I was a rebel and you were alive. Making me rabble, by the Union Jack. Come on, let's in. Let's all. Pretend. Well, you were a half full and I was a mute. You talk about work and how you commute. Oh, come on, let's end, let's all plaatje wat ze uitbrengen. Is gewoon lekker. Dat gitaartje. Een beetje dat hoge stemgeluid. Oh ja, ik word er vrolijk van zomers muziek. Ik heb het over het uh, Watsburg, q en Let's All Pretend. Ja, laten we dat gewoon doen. Net alsof. Ik ben er ook voor. Net of het allemaal helemaal goed komt. De Zandvoortse berichten. Precies, tijd voor de Zandvoortse berichten. En ik keek het uh, in het krantje even en ik zag imker Victor Bol bij de bijen. Dat was namelijk. Uh, uh, even kijken hoor. Open, uh, open imkerdagen. En dat was vorige week ergens. En maandag was voor het kort laatst. En dat was er aandacht aan bestrijdt. Hij wilde zijn passie delen. En hij vertelde gewoon even dat er in Nederland 360 verschillende soorten zijn. Hij heeft zichzelf gespecialiseerd in de zwarte bij. <laughs> hij doet het trouwens niet. Black Lives naam... Matter, hè? Ja? Black Lives Matter. Ja, Black Matter. Precies, heel mooi. Uh, hij doet het niet uh, voor de honing. Hij wil gewoon het, uh, het, het, het, het, het ras zuiver houden. En hij vindt gewoon dat de bijen een belangrijk deel uh, leveren aan de natuur. Dus daar moet gewoon goed voor worden gezorgd. Hij heeft iets van zes korven, werkvol 13 kasten. En binnenkort gaat hij weer wat kasten weggeven aan collega's. Ik kan me herinneren dat één collega van mij... Die heeft ook een, een, een bijenkorf in het thuis staan. En uh, haal daar wel honing uit. Dat is wel, wel bijzonder. Maar goed. Zeker. Verder, het, het is wel dat uh, Het duurt langer dan normaal. Want nu zou er eigenlijk wel heel veel honing moeten zijn. Want uh, er zijn allemaal heel veel paardenbloemen. Maar door de lage temperatuur uh, geen stuifmeel of zoiets. Dus er uh, wow. ja, is inderdaad natuurlijk wel wat te aan de hand. Ik vond vanochtend ook wel heel, heel koud. Ja. Relatief. En ook dat er gewoon uh, op de, op de ramen die open stonden, dat er al helemaal dauw, dauw op zat en zo. Ik, ook denk ze er geen bloemen eisbran. op de ramen? Nee nee. Okay. nee, nee, nee. Uh, uh, op zondag 8 augustus wil uh, Brigitte van Eijg van het Wapen van Zandvoort. op het gasthuisplein een kinderrommelmarkt houden. Want het is al zo jaren zo dat. Is dat er, geen kinderarbeid, dit? Uh? Nee, ik denk ik niet nee? hoor. Nee Oké. Okay. Maar ze zegt al, het is al jaren zo dat als de jaarmarkt in het dorp wordt gehouden, en er geen kraam staat op. Dus eigenlijk is mijn gasthuisplein, terwijl het Plein zegt prima, leent voor een markt. Dus ze heeft het initiatief genomen en kinderen kunnen alle spulletjes die ze niet meer gebruiken op deze markt te koop aanbieden. Een soort maar, of koningsdag, maar dan anders. Ja, zeker. En uh, voor de kidsrommelmarkt kunnen kinderen een hele of een halve kraam huren of een grondplek. En de prijzen bedragen respectievelijk 20, 10 en 5 euro. Aanmelden kan dus via wapen van zandvoort.kpnmail.nl het doorgaan van de markt is natuurlijk afhankelijk van voldoende aanmeldingen. En nog de jaarmarkt en de kistenmarkt. Door de nieuwe corona-maatregelen nog wel gehouden kunnen worden. Ik heb wel zo van, wauw. 10, 20 of 5 euro. Uh, dan zijn die kinderen een hele omzet al kwijt. Ja, ik vond het ook al een flinke geld om daar te staan. Ja. Ik weet, moet daar een luchtkussen voor, ge, voor gehuurd of zo? Of moeten ze een vergunning afkomen ja, bij de gemeente? Ik vind het nog wel wat. Dus, ja. Of gaan de. Nee. Oh, wacht, ik snap het al. De vaders en moeders gaan s'avonds nog even borrelen. Dat moet even bekostigd worden. Nee. En er worden ook hapjes met een koude plank en een warme plank worden. Uit. Nee, ik snap het allemaal wel. Ja. Laat ja. de jeugd het maar fiets verkopen. Helemaal ge en hoe is dat? Ge je visualiseert helemaal op die warme en die koude plank, hè? Ja. En dan zelf ja. uh, uh, die kinderen allemaal geprikt ook? Nou, prima. Het schild en uh, de ja, wat goed de Oh ja, dat staat de... niet bij. Maar als je dus een kraan wil huren, ja? die je een coronabewijs heeft. Oh nee hoor, dat staat er niet bij. Jazeker. Het schild moet, uh, moet goed verzorgd worden voor de ouderen. Goed, boekpresentatie. Uh, Nieuw kijk op dementie. Uh, en het, is, uh, kijk, het gaat over het haperende brein. Het is namelijk een boek dat geschreven is door... Uh, auteur en coördinator van de Zandstroom. Stroom, ja, stroom. Uh, Trijber. Uh, Treiber. En het is de eerste keer dat ze een boek uitbrengt. Voor de eerste keer dus een debuutboek voor haar. En Zij kijkt op een andere manier naar het uh, haperende brein. Oftewel dementie. En ze geeft allerlei tips... En verder zijn er mooie illustraties bij gemaakt door Cornelis van Meurs. Hij is helaas al overleden. Hij heeft, belangeloos heeft hij allerlei tekeningen gemaakt over het werken van het uh, haperende brein. En het is veel met humor en allerlei one-liners en uh, anekdotes die ze het, het is voor mensen die daarmee te maken hebben een, een verademing om dat eens te lezen. Dus en, ja, het is wel vrij. Ik, ik heb af en toe wel eens kogend om me heen... die dat toch wel krijgen en die veranderen. Die weten gewoon heel veel dingen niet meer. Je, je oh. van, hij kon heel veel, maar hij kan bijna niets meer. Goed, mm. nog iets anders uit Zandvoort. Ja, er is in een uh, parkeeronderzoek uh, geweest in Zandvoort. En afgelopen... Weken is er dus in kaart gebracht wat er erom gebeurt. En op zondag 18 juli wordt er nog een keer een meeting gedaan. En hierdoor is er dus dat er een scanauto rondrijdt om vast te stellen... hoeveel lokale voertuigen er geparkeerd staan en hoeveel externe. En daarvoor worden er de kentekens gescand. En er worden geen privacygevoelige gegevens opgevraagd. En de kentekengegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Jazeker, altijd. Wordt dus weggegooid. Is, uh, ik heb ze wel eens in een prullenbakje hier liggen, echt waar. Ja, ja. Altijd. Ja. ja. Ja, het is altijd zo lekker een naam... dooddoener. Dan plakken ze dat altijd nog onder, onder zo'n bericht. Ah, dan doen we dat er gewoon bij. Dan, dan maken mensen zich er ook niet druk om. Nee, en ondertussen worden er al diegenen die er, er, er staan. Uh, uh, die, die, die er niet op staan. van uh, U bent extern en u bent niet geregistreerd. Hoppata, bom! Ja. Dat is wel zo, hè, niet? ja geloof. Ik reed de antwoord binnen en ik zag meteen al een, een, een boete. Er stond een boete, 180 euro. Ik zeg, ik voor mij reken ik hier gewoon 60. Krijg ik dan, bond. oh, en er stond erboven, als je aan het telefoneren bent op je, op je fiets, dan krijg je een boete. En toen kreeg je nog een keer aanwijzing, geluidsoverlast, een boete. Ik denk, nou, nou... Moet ik even stil blijven staan en het, al die aanwijzingen tot me nemen? Dat een heel groot bord met de rules. Ja, The Rules. Ja, The Rules. Rij maar niet meer verder. Het kan alleen maar heel gevaarlijk ja. worden, allemaal. Het is ook dicht bij het water ook nog. En dat is bij Harry nou, Potter. Goed. Had je op een gegeven moment ook allemaal regels. Hier ging die man met zo'n grote ladder aan. En dan weer een regel uh, optikken op, op de buur. Oké. Okay. Uh, ja, u moet hier uitkijken, want rechts heeft voorrang. En daarna van. Nou, hier uh, mag u niet uit, u mag hier niet inrijden. En dat gaat nog maar door, weet je wel? Ja, dat je echt een dagtaak hebt om het ontbijt te houden. De resultaten zijn bekend over een enquête geluidsoverlast. Ze hebben dus ook een enquête uitgedeeld. En daar hebben ze 300, nee, 430 reacties op gekregen. En 80% heeft last van geluid. En uh, daar moet iets aan gedaan worden natuurlijk. Sommigen wisten ook helemaal niet dat je daar iets mee kon doen. En sommigen hebben, 126 hebben, personen hebben wel eens stappen ondernomen. En 22 hebben daar wel wat van gemerkt. 22 van de 126 hebben dus gemerkt dat het veranderde. Verder hebben ze gelast van... Ja, uh, dat ze een televisie niet kunnen horen. Stress, niet kunnen slapen, met oordoppen kunnen, moeten slapen. Nou goed, het is ook toegenomen door... Uh, de laatste jaren is het toegenomen. Uh, als het zornig is, is er ook meer geluidsoverlast. Uh, en verder is het... Um, nou ja, vooral s'nachts is dat in de laatste tijd uh, flink toegenomen. Dus uh, nou, We gaan een nieuwe enquête maken. En die komt binnenkort weer op de mat om te kijken. En ook met de gemeente overleggen. Hoe kunnen we dit aanpakken? Zeker. Nou, tot zover hebben we de, voor de berichten. Straks in terug tweede geld hebben wij nog veel meer voor de klaarstaan natuurlijk. Maar eerst even uh, Dylan Cartridge. Welke, welke, welke kleur is dat? Welke cartridge? Geen idee. Dare Dare to dream. I dream, things ain't always the way they seem. Dare I dream, dare I dream, who knows what tomorrow brings? Always fun to say, words to somehow just find a way. Inside my mind all kinds of days when I couldn't compete to find my place. In the midst of eternal war, guts and glory is all they wore. From so much that I adore, just to worry about which patch that I go for. Oh Lord, it ain't like you to dream small. Why I down on the wrong show? Show me something I like. Say, oh Lord, it ain't like you to dream small. Give me something to go for. Story of my life. Not willing to spend. I shop window, wondering one day what I might buy. Only if I had the time. Prepare to catch me, 'cause here I go, heading into the great unknown. And if I don't quite meet the line, I know the world is yours to rule. Oh Lord, oh, oh, it ain't like you to dream. Oh, why not turn on the brochure? Show me something I like. Just to keep my best at the crossroads from east to west In the dark trying to find my way Hoping that I see the day Oh, I'ma fight until I see the light Bold and free and holding me in tune and shining bright Fix a move, but which will you choose Been looking like so we do Yeah, ja, Dylan Cartridge, Dare to Dream. Oh, gast ziet er zoer uit, man. Echt een gast uit de jaren zeventig. Grote afro-kapsel van die bakkenbaarden aan de zijkant. En denk, dat is ook een soort mengeling van Elvis. Die had ook van die grote bakkenbaarden aan het laatste van, laatste van zijn leven. Maar goed, Dare to Dream. Even heeft een nieuw CD uit, die had Advertising Als ik weer iets van... Uh, hope, Bido, be, be be Above Advertising. Nou goed, maakt dat ook niet uit. Ja, goed. Nieuwe muziek hier bij Toebak leeft straks nog veel meer. Ik heb weer een aantal plaatjes er ook van internet afgehaald. Dus even kijken wat er allemaal weer uit is gekomen. We kijken nog even de wereld in. En een van de dingen, ik, het al, ik noemde het net al... dat het de, de zwarte dagen komen eraan. Uh, ANWB waarschuwt dat er ook heel veel mensen denken van... oeh dat vliegen. Oh. Ik heb het gisteren ook meegemaakt. Mijn dochter is gisteren gaan vliegen naar Egypte. Ah. De eerste keer dat ze alleen vloog. Dus ze moest een gezondheidsverklaring, een PCR-test natuurlijk. En die PCR-test, daar zit vertraging op. Hè? Dus ik bedoel, je, je moet natuurlijk... Hij moet, nou, geloof ik, 72 uur is die geldig. Maar je moet wel zorgen dat je hem op tijd binnen hebt. En daar hebben heel veel reizigers hebben er last van. En die komen op Schiphol aan en die is hier nog niet binnen. Dus dan moet je wachten tot hij binnen is. Ja, en dan ga je bellen of je gaat daar nog een nieuwe test doen. Nou, het is echt een heel gedoe. Dat zie je ook wel van die teststraten, de half bewegen die uh, uh, als je er naartoe loopt vanaf de parkeerplaatsen. En uh, uiteindelijk uh, uh, is, is dat allemaal goed gegaan. Het was wel even spannend om dat, om dat allemaal uh, rond te krijgen. Maar goed, nu denken ze ook dat ANWB dat heel veel mensen de auto pakken, of de motor, en op pad gaan. En dat ze daardoor. Uh, uh, in files terechtkomen, omdat er namelijk ook 830 bouwstellen staan. Bouwstellen? Bouwstellen, ja. Bouwstellen. Dat willen ze zeggen, terwijl er wordt heel veel geklust aan de weg. Ik oh. had het ook op weg naar Schiphol. Een hele fuik waar je dan inrijd, weet je. Andere ja? smalling omdat ze daar aan het werk zijn. Vlak bij zo'n tunnel. En met zo'n tunnel heb je al dat er een remmer een beetje op zit. En vlak naar de tunnel hebben ze die werd daar, uh, werd daar aan de weg getimmerd. Dus ze zijn echt verwacht dat er echt flink... Uh, 50% meer files gaan ontstaan, zeker in Duitsland, op de snelle banen. Op oh, de snelle banen, ja. Ja, zeker. autobaan, dat is autobaan. Dus denk nog even na. En dan gaat het vooral over het weekend, wat was het ook, de eerste week van augustus. Ja, het laatste weekend van juli en de eerste week van augustus, daar zou het wel heel druk kunnen worden op de weg. Oké. Okay. Nou, vertel. Er is een uh, vrouw, ja, dit, is, dit veroorzaakt ook uh, toestanden op de weg, maar... Ja. Een vrouw en een mannelijke handlanger zijn aangehouden door de politie... nadat ze de auto van haar ex-vriend hadden gehuurd. Gehuurd? Een tientallen keren door rood licht gereden. Dus oh Het was, ja. dat was wel een vrouw uit China natuurlijk weer. En die probeerde wraak te nemen op haar ex-partner... omdat hij haar voor een andere vrouw had verlaten. En no more scorn than a left woman, hè? Maar Odyssey uh, Center meldt dat de vrouw en een andere man overtuigd om de auto van haar ex-vriend te huren via een online autohuur-app. En gebruikt het voertuig vervolgens door 49... Uh, rode lichten te rijden en, en om andere verkeersregels te overtreden. Ja, maar dan staat het toch ook allemaal op papier uiteindelijk. Maar je ja, kan het je, hebt, ook... je hebt hem gehuurd. Of ja, dus dan moet jij degene die huurt betaald Ja, ja dus je kan he? het wel beter zeggen van: hey joh, ik vind je echt een toffe pick, kan ik je auto van meenemen? En dan staat er niks op papier. Ja, ja Dus hij ja. heeft ja, ja, het officieel, probeer. Ja, is echt. 49 rode lichten, hè? Knulligheid. Doe dan oh. wat anders, hè? Dan doe dan wat garnalen in de buis van de, van de ja. gordijnen of zo, weet je wel. Dat hij niet weet waar die lucht vandaan komt. Precies. Dat is veel leuker. Doe zoiets raars in de auto: een vis. Je had de bekleding van de deur eruit, en gooi daar een oude vis in. Of, of plast door de brievenbus of zo, weet ik veel. Ja. Er zijn genoeg leuke wraakdingen. Ja, en dit is... Nee, je is hebt er alleen no de overheid mee geholpen. Ja, en je hebt er nog een aangeklusje aan je had Ook 49 boetes. Of ja. bij elke langs het zelf is: Heen en weer, heen en weer, heen en ja, weer. Wat ja, is, weer. Weer. is de bus gaan ja. we aan doen? Ik weet het ook niet. Ja. Maar hij is redelijk in de war geloof ik. Ja, ze, de de ex-vriend heeft haar verlaten voor een ander. Ja, ja, dan ja. krijg je dat allemaal weer. Goed, straks meer. Volgens dus mij zijn we geinig muziek hier op de radio. En dat is... ik zit kijken Gaan we hem nog een keer draaien? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan deze plaat draaien. Deze is gewoon veel leuker. Lucas Hemming. Mr. Blue Sky. Always high on energy. Je ook ooit meegedaan met, uh, weet ik weer, dat, dat, dat, dat die Nederlandse gedoe allemaal, dat ze Jezus Christus na gaan spelen? Ja, de Passion. De Passion. Ja, daar moet ik misschien, misschien ook niet mee draaien. Ik had zo'n uh, programma. Maar goed, Lucas Hemmingen maakt leuke muziek, op plaat, heet namelijk Mr. Blue Sky. Jallo? Nee, nee, nee, lijkt het in Verder gewoon helemaal niet op. Dat was uh, heel anders versie van Mr. Blue Sky. Het is de dus zaterdagmorgen. Het loopt uh, tegen 9 uur. 10 minuten voor 9, straks na 9 uur een stukje, stukje geschiedenis. Wat gebeurde er op 17 juli? Nou, ik weet in ieder geval dat is uh, 52 jaar geleden. Dat mijn broer ge geboren werd. Oh, dat weet ik wel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus uh, ja. En verder, uh, ja, 9-11, of niet 9-11, uh, MA-17 hè? Uh. Ja. MA-17. Ja, dat was, dat was wat. Dat was wat. Joetje, Mina. Ja. Nou goed, straks daar wel meer over in een stukje geschiedenis. Verder kijken wij in de krant. En, oh nee, doe eens even, ik geef even ruimte aan u. Uh. Oh, ik geef ruimte aan mij? Ik geef ruimte aan u. Oh, heerlijk. Heeft u in dit dat? programma ook een onderdeel? Wist nou, u dat is, niet? Uh, er ja. was een Amerikaanse mot en die had een discriminerende naam. Okay. Want de, de, de, de, het heette namelijk de Gypsy Moth. Dat is het Engelse woord voor chigeuner. En dat yes. is een denigrerende term voor Roma of Sinti. Dus je kan ook al niet meer zigeuner zeggen. Oh. dat? Ik wist niet dat dat mocht. Dat Geertje. het niet mocht. Oké. Okay. Maar ja, het is de eerste keer dat een Amerikaanse volksnaam van een insect wordt aangepast. vanwege een beledigende term. En mensen hebben toch ergens waar we moeten over zeiken, weet je wat? maar de wat? Maar de, de, de, de hoogleraar. De Roma-hoogleer is helemaal blij. Ja? Als kind vond ze die naam voor de vraatzuchtige Rups al beledigend. Zo zien ze ons dus, dacht ze destijds. Als iets dat zich volvreedt en alles om zich heen verwoest. Oh ja. Ja, en ik snap het Ja, ja, <laughs> nou, ja, ja, ja Jim nee. Timot, Die wordt in Nederland plakker genoemd. En het is mogelijk weer naar een normalische volk vernoemd, omdat de larven kilometers door de lucht kunnen zweven. Ja? En de andere verklaring is dus dat de kleur van de nachtvlinder wordt vergeleken met de huidskleur van Roma of Sinti. Oh nou, ja, ja, ja, als je maar zoekt kan je wel denken: oh, ja, het oh, ja. ja, wordt ja. nog wel een gedoe om er heel veel dingen om te maar gooien. Maar het hoor. wetenschappelijke naam is dus Limantria dispar. Dat en is de, toch wel mooi, hè? Ja, en de commissie van het eto, Entomologische Genootschap ja? zal een voorstel voor een nieuwe naam gaan doen. Waarover leden over enkele maanden hun mening mogen geven. Oké. Okay. Nou. Ja, nou ja, goed. Ja, als je het zo uitlegt, dan denk ik: of is het misschien niet zo handig om die naam te geven. Daar kan ik me iets wel voorstellen. We noemen hem gewoon Limantria. Limantria? Nee, daar vliegt een Limantria. Ja. Wat is het, een vlinder of zo? Je alles oh, Ja. Als je scho je schoonmoeder een beetje een lastige persoon vindt... is het wel grappig. Uh, je moet, uh, uh, kijk, wat moet je doen als er een alleenstaande schoonmoeder... die vermoedelijk je huwelijk kan investeren? Nou, Dan moet je een date voor haar regelen. Dat was het, uh, vandaag te lezen. En Op een soort marktplaats hadden ze een uh, advertentie geplaatst. Gezocht een man tussen de 40 en de 60 jaar... bereid om twee dagen lang een bliksem te zijn... De date moet ervaring hebben met narcisten en goed kunnen dansen. En voor afleiding zorgen uh, voor, het, uh, of voor als het uit de hand loopt op het huwelijk. De gelukkige krijgt dan 1000 euro voor een weekendje werk. Oh? Ja, nou, ik, uh, daar, moet, daar moeten namen bij komen. Natuurlijk duizend als, euro. Duizend nou. euro voor een weekendje, maar dat is 24 uur. Dat is de 48 uur, dus dat je één vrouwtje dus flink bezig moet houden. Ook in bed? Dat staat er niet bij, maar... Nee. Nou. Nou, nou, nou, weet ik niet. Nou, narcist kan toch wel heel veel eisen. Hmm. Zou je denken? Nou, goed, interessant. Euh, kijken. Of, over, over wie gaat het? We willen namen daarbij zijn. Ja. Altijd leuk. Ja. Het is dan... de 40 en de 60, dus ik ben het niet meer hoor. Nee. Ik ben niet die vervelende schoonmoeder. of lies. in a game where we all players no more stargazing or police car chasing imagine life to bring us lauren hill type of singers even the righteous schemas still let christ redeem us life is greener on this side the beauty that we see be coming from inside imagine if you a god and she a goddess My people get free, locked up from weed charges. We no longer targets, so bodies on the market. Clean water coming out of Flint This It's awesome, not being petty, but got petty cash. Everything on the path we already have. Imagine having a woman like Betty Shabazz, steady with class, ready to blast till the chariots pass. To take me to my new destination, I think in miracles, it's my imagination. I've been Somewhere a bearish, like some very little parish like Today's divine, no longer in a race with time. Every day we wake up is the day to shine. Imagine you could turn water to your favorite wine. And when you're taking down your girl, you can take the time. Imagine loving you enough, you don't need a like. Kids, fathers in their life just to lead them right. No longer worry about sickness, cause we eating right. Amanda Gorman poems, mantras that we recite. Imagine not being politically correct, but spiritually direct, still giving me respect. Imagine if you could change the world through song, no longer longer do we have to pay back school loans? Imagine in the hood doing our own renovations. Another way to keep the dollar circulating. Mountaintops of patience, just to heal a nation. Since I was little, I had a big imagination. I've been dreaming of a paradise. somewhere a little paradise. Like, where I wanna be. Oh, wat een lekker, relaxte plaats. PJ is er ook bij uitgenodigd. Imagine van coming. Echt. Ja, lekker. PJ. Zo'n uh, zo trompetje erbij met zo'n op zo. Heel relaxed hoor. Het is de zaterdagmorgen fijn die toestel op aan staan. Ja. En uh, we kijken de wereld in. En uh, ja, je, je liet net al zien dat het ging over het feit over Frans Timmermans. Die, wil natuurlijk, uh, die heeft een plan om namelijk in 2020... Het, uh, het, uh, wat was het weer? Dat is al voorbij, 2020. Oh, nee, 2050... Uh, 20, 2050, klinkt oh. het raar? Hè? 2050. 2050. 2050 omdat namelijk dat het allemaal uh, uh, neutraal is. Klimaatplannen, weet je wel. Uh, CO2, al die dingen terugbrengen. En uh, nou ja, de stelling in de Telegraaf is te lezen dat. Uh, wat is het? 96 was het eerste mee eens. Dat wij dat met z'n allen moeten ophoesten. En dat het bijna onbegonnen werk is. Weet je wel. De e-wagen, de elektrische wagen, is gewoon voor de normale man natuurlijk niet te betalen. En als je straks die andere wagen zo gigantisch gaat. Uh, belasting. Maar ja, kijk, als we allemaal thuiswerken straks, ja. hoeven er niet meer zoveel wagens te zijn. En we nee. moeten eigenlijk gewoon naar de verhuur toe van dat er auto's zijn van, nou, ik heb nu vandaag een auto nodig. En dan pak je een auto en dan rij je even. En, maar dat er veel minder auto's gemaakt hoeven te worden. En, ja, nou, dat vind ik eigenlijk ook met wasmachines hoor, persoonlijk. Ik staat... heb een wasmachine en ik was één keer in de week... Uh, dan was je het, ja, zeker als alleenstaande dat je alleen woont. Ja. Kijk, dan heb je een wasmachine helemaal niet meer zoveel nodig. Dan kan je net zo goed zeggen: van, Nou, ik hoef geen wasmachine. Ik, ik, was, ik doe was bij de buurvrouw. Het is ook allemaal vaak status, al die apparaten die je in een huis hebt. Het is eigenlijk allemaal, ja, het staat er maar, weet je wel. Nou ja, ik heb ook geen droger. Nee, nee. Heel veel mensen hebben een droger. Maar heb je je wasgoed dan gewoon in de tuin hangen? Je bent er een Turk, zeggen ze ik dan ik altijd. Ik heb het in het uh, trap gehad. Van, uh, en, en is het echt... Het oh, oh, is al zo de... irritant als je door de trap heen moet lopen. Dan ja, hangt het in je nek en dan denk je... Verdacht, wat heb ik nou mijn hoofd in? Oh, deze is niet helemaal schoon. en oh. ruiken. Nou, Jawel, het ruikt altijd zo lekker in huis. Jazeker, zeker als het niet goed gewassen is. Ja, maar, ik uh, maak uh, het, ja, het is een uh, uh, hele toestand in Limburg. Het is wat maar er scheen gisteren dus al. Uh, de laatste update was om 18.22 vanmorgen. Yeah. Er is al ruim 780.000 euro gedoneerd aan het Nationale Rampenfonds... Via Giro777. Meer dan 20.000 individuele donateurs kwamen over de brug. Ik heb een kleine rekensom gemaakt. Dat is gemiddeld 39 euro. Per persoon? Nou, nou, ja, ja, ja. Dat is best veel. Maar, mensen, ik, bedoel, ik als ik iets geef aan de deur... dus van 5 euro tot als ik echt gemotiveerd ben... 10 euro. Nou, nou dat heb ik ja, ook hoor. Ja, maar kijk, dan geef je het ook echt cash, weet je wel. Ja, natuurlijk. Hallo, daar gaat mijn geld. Ja. En als je het creëert, dan doe, heb je dat gevoel niet zo. Dan denk je, doe maar 100 euro. Maar het zegt ook wel meer dan 20.000 individuele donateurs. Maar er zijn dus ook nog andere waarschijnlijk geweest. Bedrijf of zo. Oh, ja, ja. Maar de bewoners die hun huis gisteren moesten verlaten... in het gebied bij Meersen... vanwege een gat in de dijk... in de, Juli de Julianenkanaal... die kunnen al, inmiddels alweer naar huis. Al ja, tussen ja. de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. En uh, er is een hele live blog. En het is trouwens ook wel een... Uh, leuk om te vertellen. Ik, ik zit dan bij de veiligheidsregio Kennebarland. Ja. En uh, ik ben dan een, uh, iemand die de inf, uh, ver verwanten informeert... over de status van uh, hun familie waar ze nieuwsgierig naar zijn. En uh, ze hebben nu wel gezegd... naar aanleiding van deze ramp hebben ze een... Uh, Senaar gedaan van Wat zou jij doen als, als het hier zou zijn, weet je wel? En wat zijn de stappen die we gaan maken? Dus die moet ik nog gaan invullen. Ja. Maar uh, dat vind ik dat wel, want het zijn allemaal dingen waar je weer van leert. Want, uh, waar je voortaan op alert moet zijn. Want we waren al alert op de dijken die, uh, ja. Ja. die niet goed waren. Die waren dus ook ondergraven door die uh, ratten. Je had van die bepaalde... Ratten. Ja, molratten zijn het. mol ja. Nee, uh, nou ja, uh, wolratten. Ja, Wolbuizen. Wol wol nee, volgens mij was het molratten. Ja. Maar uh, ja, en dat uh, daar nodig wat aan moest gebeuren. En ik denk dat ze hier ook wel eens denken van... Hmm, hoe zit het met de, duiken, de dijken in de andere gebieden? Dus, ja, het uh, schijnt sowieso in Limburg... dat ze echt bepaalde gebieden goed onder de loep hebben genomen. En dat ze echt hogere, uh, noem je dat, uh, zijn geweest. En dat ze meer dingen hebben uitgegraven waardoor het in Limburg allemaal meevalt. Sorry, ik zeg dames, dames en heren, want ik bedoel, het valt helemaal niet mee als je, als je de helft van je woonkamer weg kan gooien. Ja. Maar ik bedoel, eh, als je het gelijk in Duitsland. Het had toch veel erger kunnen zijn. Had het had toch veel erger kunnen zijn. In Duitsland hebben ze dat daar helemaal niets aan gedaan of zo. Is dat. Uh... Nee, minder. Daar hebben ze er minder aan gedaan. Ja. En daar hebben ze niet gerealiseerd. Want als je daar in een dal woont, echt als dat water daar binnenkomt, dan kan dat zomaar geen kant op. Als het vlak is, het landschap, dan kan het zich heel snel ver, verspreiden. verplaatsen, verspreiden. Ja, ja, ja, ja, dus daar ja. hebben ze gewoon niet goed over nagedacht hebben het beter over nagedacht omdat we meer ervaring hebben gehad in de jaren 90.